Twitter gaat naar verwachting begin volgende maand naar de beurs. Het bedrijf is van plan 70 miljoen aandelen aan te bieden... tegen een prijs tussen de 17 en 20 dollar. Het weer. In de ochtend gaat het van het westen uit van tijd tot tijd regenen. In het hele land kunnen zware windstoten voorkomen. In de middag klaart het op. Dat wordt 15 graden. Maandag kans op zuidwestenstorm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1 start met Bart Bart Meijer ja, een hele goede morgen en welkom bij je. Start inderdaad met Bart, het is vijf uur of zes uur. Als je je klok nog niet hebt teruggedraaid, start het programma dat gemaakt wordt door de talenten, de feuten, de studenten, hoe je ze ook wilt noemen. Ze komen in ieder geval van de BNN Radioopleiding die we BNN University noemen. En het komende, de komende twee uur uh, luister je al uh, hun en eigenlijk ook mijn hersenspinsels. Zo nemen we een nieuw crowdfunding project onder de loep, dat doen we eigenlijk iedere week. Je kent wel die projecten die hun geld niet bij de bank, maar bij het publiek proberen los te peuteren. En dat zijn niet de meest voor de hand liggende ideeën. Deze keer gaan we het hebben over uh, popcorn verkopende En dat sluit wel een beetje aan op waar Frank het net over had. Uh, daklozen. Straks een uitgebreid marktonderzoek met reacties. Waaronder deze. Laat ze ook een keertje werken. Nou werken, zo wil ik het ook wel niet zeggen. Maar het is wel goed uh, dat ze zo hun uh, geld kunnen verdienen. En straks bellen we uh, ook iemand weer wakker in het buitenland. Of eigenlijk is diegene al wakker. Uh, en uh, checken we wat de ochtendrituelen zijn. Deze keer is dat de eerste sopraan van onze walskoning, André Rieu. Uh, we hebben natuurlijk ook het nu al legendarische radio-item, de Sjaak. Vorige week kon je mee horen en ze zit nu uh, hier bij me. Uh, nou ja, ze zit niet bij me aan de andere kant van het scherm. Ze doet nu regie, maar ze had een zware week, want ze had alleen rauw voedsel. En zou ze deze week misschien weer de Sjaak zijn? We gaan het straks horen. <laughs> Ik denk dat jullie dit heel graag willen doen. Jullie ja, willen het graag doen. Nee, nee, dus nee, nee, gewoon... nee, absoluut niet. Loodje trekken. Oh, ja. Nou, daar gaan de namen weer. Die gaan ook even door elkaar. Ik kan niet zingen. Nee, nee maar, en het, het is bijna maar... onmogelijk, want je gaat gewoon automatisch praten. Ja, het heeft iets met de hele dag zingen te maken. Straks hoor je wie de Sjaak is. En uh, onze Jouke, die zocht uh, Maria op. En Maria, die houdt van baby's. Gaat ze er ook wel mee, mee wandelen, wel eens of zo? Nee, zeker niet. Nee, geen gekkigheid. Nee. En zoals iedere week hebben we een verslaggever op pad. Deze week is dat de BNN Universities Martijn. Uh, Martijn, waar ben je naar op weg? Ja, goedemorgen Bart. Ik rij op dit moment. Nou ja, ik rij op dit, moment, op dit moment niet. Ik heb even de auto langs de kant gezet om even een bammetje te eten. Dat moet ook gebeuren. Maar ik ben onderweg naar het hoge noorden. Naar Friesland om precies te zijn. Om nog precies te zijn. Naar Heerenveen. Om nog preciezer te zijn naar de Pim Mulierlaan. Want daar staat het, uh, het schitterende sfeervolle eindstadion Tiaf. Waar ook vandaag weer het NK schaatsen wordt georganiseerd. Wellicht dus, uh, zoals we allemaal in het nieuws al hebben kunnen, uh, uh, uh, kunnen vernemen de afgelopen tijd. Wellicht een van de allerlaatste keren dat het, dat het in Tiaf is. Want het gaat misschien naar Almere. Naar Almere. Heb ik al een paar kilometer geleden gepasseerd. Er was een stuk dichter bij huis geweest. Maar de sfeer in Tianf schijnt fantastisch te zijn. Dus daar moeten wij natuurlijk bij zijn met start. Ik denk dat rond dit tijdstip al best wel wat mensen aan het voorbereiden zijn. De horeca, de ijsmeester. Ik ga wel even kijken wie ik tegenkom. En ik meld me weer straks, Bart. Prima Martijn, rijd in ieder geval voorzichtig, eet je bammetje op en straks horen we weer van je. Dit en nog veel meer de komende twee uur bij start. En natuurlijk ook muziek. Uh, dit is Major Hawthorne met The Walk. Zondag, de dag ligt nog voor ons, je kunt van alles doen. Ik ga bijvoorbeeld de boodschappen doen. Maar stel, je hebt nog niks te doen en je hebt een hond. Dan kun je naar het hondenfeest in Amsterdam. Vind je viervoeter echt vast te gek. Dit is speciaal voor de hond, het festival. Met ook dj's die draaien. Zo draait daar volgens mij DJ Elfje, die draait speciale doggystyle. En Judith van BNN dacht, wat is dit? Ik wil er meer over weten. En ze ging naar het hondenfestivalterrein en sprak met organisator Rob. Waarom moet dit festival er komen? Nou, ja, waarom moet het komen? Ik organiseer al meerdere evenementen en feestjes zo per jaar. Maar we hebben nog nooit iets voor dieren gedaan. En toen dacht ik: kom, laten we een hondenfeest organiseren. Het is een mooi groot terrein, daar kan hier lekker gerafot worden. En we kunnen wel wat bedenken om dat een leuk feestje te maken, zo de eerste keer. Houden honden van feestjes? Nou, dat gaan we zien, want we hebben DJ. Elfje, eh, zeg maar, die gaat doggy-stijl draaien. Er is namelijk een heel repertoire, een heel oeuvre voor dieren. Dat bestaat en dat, uh, dat gaan wij hier nu laten horen. Want to play catch? Want to play catch? Where's your ball? Where's your ball? Where's your ball? Go get it, go get it. Dit is dus uh, muziek waar honden lekker op kunnen gaan. Het is uh, rustgevend. Maar ja, het is natuurlijk een festival. Een hondenfestival. En ik wil graag helpen. Dus ik heb even wat, uh, wat mooie andere muziek. En even checken wat de honden ervan vinden. <middels> ah, de honden blaffen wel op mijn uh, muziekkeuzes. Maar wat ze nou echt het leukste vinden, volgens mij is het toch die relax your dog muziek. Ik weet niet of het echt festivalmuziek is. Nou, je hoort het wel op de achtergrond. Ja, ik Daar ben wel helemaal ja. klaar voor. We hebben hier zeg maar aanstaande zondag, het is hier op de Zuider Eijdijk. En daar hebben we ongeveer acht stentjes staan. Met allemaal verschillende informaties over honden. Bijvoorbeeld een hondentrimsalon staat er. Er staat een hondenuitlaatservice. Net zoals op een echt festival. Hey, en op een echt festival en op een echt feest gaat er wel eens wat mis. Uh, gaat, wordt er gevochten onderling soms, hè? niet op alle feestjes. Maar hoe gaat het straks met die honden? Nou, ik denk dat er hier en daar wel aardig geblaft uh, en geplast wordt. En dat ze elkaar af en toe wel te lijf gaan. Maar dat is meer om te laten zien wie de baas is. Uiteindelijk is hier ook de dierenambulance... die staat hier gereed voor alle ongelukken tijdens uh, de wedstrijden. Uh, Chefkok Waf Waf Elmer, zo werd je net genoemd. Uh, <laughs> wat schaft de pot? Uh, de pot schaft... Uh, we gaan een heel mooi buffet koken voor zo'n hond of 60, 70. En dan staan er vijf verschillende gerechten uh, op tafel. Uh, Variërend van long, uh, pens, hart... En uh, er zitten nog wat verrassingjes bij. Er zullen ook wat plantaardige gerechtjes bij zitten voor de veganistische hond. Oké, okay, nou stel nou, er komen hier uh, zondag een stuk of uh, 40, 50, 60 honden. Wat gaan jullie dan doen? Maar we gaan met z'n allen, met alle honden en baasjes, gaan we wel naar het festivalterrein. Dat is 36.000 vierkante meter. Proberen ons een beetje te houden aan de muziek van Relax My Pet. En dat is toch alle lichtelijk richting klassiek... met watervalletjes en, uh, en vallende hagel en zo. En, uh, geen, uh, geen knallen en geen geboem en gebeuk. Ja, heb je nog niks te doen met je veganistische hond... of misschien je uh, vleesetende hond? Ga dan vanmiddag naar het Zeeburger Eiland... is het uh, in Amsterdam het Hondenfestival. Start met Bart. Ja, het is bijna kwart over vijf en uh, we hebben al een klein beetje er een ritueeltje van gemaakt. Dan bellen we iedere, uh, uh, uh, iedere ochtend of iedere zondagochtend uh, met een landgenoot die al lang en breed wakker is in een andere tijdzone. En deze keer is dat uh, een vrouw die luistert naar de naam Mirusia. En dan gaat er waarschijnlijk niet gelijk een lampje branden. Maar als ik zeg sopraan, André Rieu in Australië, dan ken je er misschien wel. Luister even mee. Ja, dat is mooi, hè. Ik moet eerlijk bekennen, ik had het nog niet eerder gehoord. Maar uh, uh, haar versie van dit bekende stuk... werd op YouTube inmiddels al meer dan 12 miljoen keer uh, bekeken. Ze is 28 en reist al sinds 2007... als eerste sopraan mee met walskoning André Rio. Ik ben hartstikke blij dat ze even aan de telefoon hangt. Mirusia, goedemorgen. Oh, ze is er nog. <laughs> ze is er nog niet. Uh, dan gaan we even een plaatje draaien en misschien dat ze zo hangt. Merusia, we gaan je bellen. Tot zo. You heard my voice. I came out of the woods by choice. The shelter also gave them shade.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 That's your heart, girl. miskenbaar Tim Knol, met het nummer Sam. Ja, Mirusha laat uh, nog even op zich wachten. Die ligt misschien nog op één oor of is misschien ook een beetje in de war door, het, uh, door de wintertijd. Um, het is 9 uh, minuten voor half 6. Uh, BNN met start en we kijken even naar de trending topics op Twitter. Uh, allereerst verschijnt hashtag AJA RKC. Uh, dat betekent dat Ajax weer heeft gespeeld. Die verschijnt eigenlijk iedere week wel bovenaan de trending topics. De landskampioen speelde thuis met 0-0 gelijk tegen het Brabantse RKC Waalwijk. Dan zien we ook veel hashtag wintertijd. Ja, het kan je niet ontgaan zijn. De klok ging natuurlijk een uur achteruit. Om drie uur s'nachts werd het weer twee uur. Dat betekent... Dat betekent een uurtje lange nachtrust of een uurtje langer stappen. Twitter in Nederland was er in ieder geval blij mee met het extra uurtje. En uh, verder wordt er nog steeds veel getweet over het behouden van Zwarte Piet. Hashtag Zwarte Piet komt veel voor. Uh, gisteren was er natuurlijk ook een demonstratie op het Malieveld. En daar kwamen ongeveer 500 mensen op af. Waarvan het grootste gedeelte verkleed was als Zwarte Piet. Kijken we ook even naar het laatste nieuws. Uh, de politiewagen die vrijdagavond in Apeldoorn betrokken was bij een dodelijk ongeval... reed zonder zwaailicht en sirene, zoals net bekend geworden. De politie heeft zaterdag laten weten dat de alarmsignalen kort voor de aanrijding waren uitgezet... om de verdachten naar wie ze onderweg waren niet voortijdig te alarmeren dat ze eraan kwamen. Bij het ongeluk kwam helaas een 47-jarige automobiliste om het leven. En dan ook...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 Kijken wij nog even naar het weer. Buinradar is bijna helemaal schoon. Af en toe uh, her en der misschien een regendrupje. Maar vandaag allereerst opklaring en het blijft even droog. Maar daarna wel weer kans op meer wolken en periode met regen. Het wordt onstuimig herfstweer met op maandag zeker ook kans op storm. Start met Bart. Dan is het weer tijd om te gaan recenseren. In de recensie hebben we iedere week een expert die over iets of iemand zijn oordeel veldt. Dat kan echt van alles zijn. En deze week recenseren wij de nieuwe woorden van 2013. Want Dikke van Dalen heeft de afgelopen week zijn lijst met meer dan 500 nieuwe woorden voor het jaar 2013 gepresenteerd. Hierin uh, woorden als flitsbak. Dat is geen snelle mop, maar een nieuw soort flitspaal. En vingerpistool. Dat is met je uh, hand doen alsof je een trekker Nou ja, ik heb een paar bijzondere woorden uitgezocht... en die gaan we recenseren met taalstudent en blogger Martin van der Meulen. Hij schrijft binnenkort ook voor de Belgische krant De Standaard. Martin, goedemorgen. Morgen. Yo. Al een beetje wakker? Ja, lekker wakker. Prima. Extra uurtje meegepikt? Uh, ja, uurtje in de kroeg, zoals je zei net. Oké, okay, nou, <laughs> heel goed. Je bent, ben je nog wakker? Of, uh... Uh, nee, ik ben wel weer wakker. Oké. Okay. Nou, je weet alles uh, van taal. Uh, ja, 500 nieuwe woorden. Wat vond je het meest opvallende woord? Uh, ik vond WhatsApp het opvallendste woord. Uh, vooral omdat het, uh, ik had die er al een tijdje eerder in verwacht, misschien wel. Van, uh, uh, even voor de oudere luisteraar: dat is het W-A-Z-U-P, WhatsApp. En uh, wa -wa wat betekent dat en waarom had je het eerder verwacht? Uh, ja, het, het, het, het wordt eigenlijk gebruikt als, uh, ja, als, als een soort hallo. Uh, ja, het komt van WhatsApp, hoe gaat ie? En dat uh, zei we natuurlijk vroeger ook: gewoon, hoe gaat ie? Of hoe hangt ie? Of uh, weet ik wat, wat je allemaal zegt. Ja. Uh, ja, ik kan hem inervachten omdat hij eigenlijk al een tijd wordt gebruikt. Volgens mij echt al een jaar of tien. Weet jij, weet jij of er criteria zijn? Want kijk, WhatsApp ja, het komt een beetje overgewaaid uh, uit Amerika. Uh, is misschien een trend? Na een paar jaar hoor je het misschien niet meer. Zitten er bij de dikke van Dalen continu mensen dat te monitoren? Of hoe gaat dat? Ja, je hebt volgens mij de drie regel uh, die ze aanhouden. Dus als een woord een aantal jaar wordt gebruikt in verschillende domeinen... dat is vooral belangrijk. Dus niet dat alleen maar jongeren het gebruiken... maar bijvoorbeeld jongeren en ouderen. Of dat het in de politiek wordt gebruikt... maar ook in het in, in, in, in nieuws of het lijst. Dan gaan ze dus na drie jaar uh, goed gebruik... gaan ze daarover tot, uh, tot opname. Nou ja, ja, of dat uh, waar is, dat kunnen wij niet meten. Want bij sommige woorden vraag ik me dat altijd een beetje af. Is dat misschien ook het woord sukkelseks... ook toegevoegd aan de woordlijst? Geen idee überhaupt wat het betekent? Uh, nou, grappig, dat weet ik toevallig wel. Uh, wat het betekent. Maar daar vraag ik me dat een bijvoorbeeld bij af. Inderdaad, dat is de Dr. Goede Niekens, uh, Vlaamse socioloog, Die wil dat we minder seks leveren als topprestatie. Maar dat we meer een beetje gaan, uh, gaan klooien eigenlijk. Oké, okay, een beetje uh, pielen en onhandig doen, dat is niet erg. Ja, precies. Ze zegt, uh, en ik, uh, ik citeer: het is niet erg als je er af en toe uitvloept. Dus steek niemand in Jack. <laughs> Daar heb je nu dan ook een woord voor. Sorry, maar uh, ja, het is toch leuk, deze sukkelseks. Uh, uh, mis jij ook nog woorden die er, die er deze keer niet in staan? Ja, het is moeilijk uh, om te zeggen. Want uh, sommige woorden zijn misschien gewoon echt te recent. Zoals twerken, wat natuurlijk uh, nu heel uh, hit is door Miley Cyrus. Ja. Um, maar ik mis YOLO, absoluut. Dat is uh, wat mij vindt echt een blijvertje. Maar we... misschien ook nog iets te vroeg voor YOLO. Ah, we moeten af en toe wel dingen gaan uitleggen hoor. Want Turken, dat is inderdaad oh, dat ja, dansje ja, waarbij je, zeg maar, je je beeldpartij de lucht ingooit. En daar vervolgens nou ja, behoorlijk mee heen en weer gaat zwaaien. Ja. En, en YOLO is een afkorting hè? Ja, YOLO is eigenlijk het uh, carpe diem van de 21e eeuw. Oftewel, uh, you only live once. En dat uh, wordt aangegeven door mensen om uh, zich een beetje te misdragen, meestal. Ja, en dat zie je ook veel op Twitter, hè? hashtag YOLO, van, uh, ja, absoluut. nou, ik heb weer uh, iets geks gedaan, YOLO, kan maar één keer ja. doen. Ja, precies, en je krijgt het dan ook, maar het, het wordt een beetje ver doorgevoerd, dus mensen die zeggen, uh, twee papiertjes gebruikt om af te tegen vandaag, hashtag YOLO, <lacht> ja, dat soort dingen, moeilijk, vind ik dat. <lacht> hey, je, je hebt ook een, een favoriet, hè, een van de nieuwe woorden die, die je erg mooi vindt. Ja, het zijn allemaal schitterend. Maar ik vind mindfuck toch eigenlijk wel het allermooist. Waarom? Uh, nou, mindfuck betekent eigenlijk dat je last hebt van cognitieve dissonantie. Maar dat is nogal lastig, sommige uh, <lacht> om half zes. Ja. Dus eigenlijk, er gaat gewoon iets mis tussen de wereld en je hoofd. En je snapt het even niet. En je, je, je gaat op stil, zeg maar. Of, of je, ja, alsof je computer even vastloopt. En dat is voor mij behoorlijk herkenbaar... <lacht> En ik vind het dan fijn dat daar dus een woord voor is, van een gevoel dat ik gewoon zo goed ken. Dat... En ik was zelfs aan het nadenken. Ik dacht, ja, je kunt daar ook niet echt een Nederlandse vertaling van maken. Nee. Dan kom je uit op iets van, ja, een breinneuk. Dat klinkt toch ook niet echt... Uh... Nee, soms hebben we voor, voor sommige woorden gewoon geen oplossing. Ja, ik moest zelf een beetje denken aan mindfuck... Brain freeze, maar dat is, dat is eigenlijk ook weer iets anders. Plus ja, het is ook een Engels brain woord. Fart. Dus, brain fart. Ja. Heeft hij heeft het woordenboek gehaald? Die heeft hem niet gehaald. Die stond ook op mijn lijstje met gemiste woorden. Ja, ik, ik herken dat. Herken je dat? De, de, de, de brain fart? Ja, dus dat je gewoon even op blanco schiet. Ja, ik ken dat wel een beetje, ja. Ik, het, ik, ik, nou, ik wil niet zeggen ik, ik, dat ik dat iedere keer heb hier in die radiostudio. Maar ik presenteer dit programma nog niet zo gek lang. En dan is het best wel even snel schakelen. En soms denk ik, ja, waar ben ik nou mee bezig? Joh? Hoe zit het nou ook alweer? Ja, ja precies dat. Dus, uh, hé, nou is het zo. Van Dale heeft er natuurlijk ook weer een verkiezing aangehangen Voor de nodige publiciteit. Uh, uh, noemen ze het woord van het jaar 2013. Vanaf 5 november kan er gestemd worden. Uh, wat is jouw nominatie? Ja, dat vind ik een lastige. Want uh, ik heb niet echt, nou ja... Behalve mindfuck dus, maar ik denk dat dat hem gaat worden vanwege het feit dat het Engels is. En ik vinden mensen toch een beetje eng, ja. uh, Engelse woorden. Um, een beetje wat ik onterecht vind, maar dat veel uh, terzijde. Uh, ik denk dat ik dan voor Arretjescake ga als woord van het jaar. Pardon? Uh, Arretjescake, dat ja, ik in het lijstje. Geen idee, dus, vertel. Uh, en dat is een soort Limburgse cake... Uh, gemaakt eigenlijk van 100% boter. Je wordt er super dik van. En sinds de moeder van Peter, uh, dat is een uh, maat van mij, die heeft me daartoe geïntroduceerd. Uh, en dat is nu ook, uh, godzijdank, opgenomen in de lijst. Oh. Dus, uh, maar maar betekent dat, dat dan, als we de criteria van Van Dalen moeten aanhouden, dat dat recept pas drie jaar bestaat? Of uh, dat het pas nu net onder de aandacht is gekomen van mensen? Nou, dat tweede inderdaad. Dus de grap is dat uh, het al wel bestond, al weet ik hoe lang. Maar wat, ze dus, uh, wat ik eerder ook zei, ze willen dat het in, in, in brede kringen gebruikt wordt. Dus blijkbaar werd het alleen gebruikt in, uh, in Limburg En is het nu uh, algemeen bekend, maar bij jou dus nog niet. Misschien wordt met die brede kringen ook wel de omvang bedoeld... die, uh, die je krijgt als je die uh, Alex's ja. uh, eet. Ik kan het je sterk aanraden om het er, uh, even te gaan scoren. Die Alex's Cake ergens. Het is erg lekker... Maar kleine porties is verstandig. Oké. Okay. Nou, ik eh, dank voor de tip. Ik neem hem mee. Arretjeske kan in ieder geval op jouw uh, stem uh, rekenen. Marten, dankjewel. Nee, geen probleem. En uh, wie weet het volgend jaar weer. Oké okay, dan. Oké. Okay. Hoi, hoi. Hoi, hoi.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 Shake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 Inderdaad, Tangled Up van Caro Emerald. Begin deze week kondigde minister Edith Schippers... strengere maatregelen aan voor de cosmetische industrie. Een prikkie botox halen tijdens de lunchpauze... dat moet afgelopen zijn, volgens Schippers. Martijn van B&A University pakt zijn kans, nu het nog kan... en probeert de cosmetische chirurgie in te rollen... voor een betere foto op dating-app Tinder. Michelle. Lelijk. Esmeralda. 20. Hij heeft zo te zien een beugeltje gemist. Dat is ook lelijk. Ook ik zit sinds kort op Tinder. Ik heb alleen nog mijn lelijke matches gehad. Ik heb alles al geprobeerd op mijn foto. Baardjes, mijn zonderbril. Met de gitaar op de foto. Maar je ziet alleen maar die neus. Ik heb een nieuwe neus nodig. Ik sta hier voor het Esthetisch Centrum Amsterdam. Waar ik een afspraak heb met dokter Niesen Die mij hopelijk gaat helpen aan mijn veel te grote neus. Dokter Niesen Help, met deze neus. Um, uh, kijk, als ik ga kijken naar je neus... dan moet ik eerst weten van, wat stoort je daaraan? Ah, hij is veel te groot, hij is te hoekig. Uh, ik heb een puntneus, de punt wijst ook nog eens omhoog. Ja, uh, hij is gewoon lelijk. Nou, nu ben je toevallig een man met uh, een net iets te grote neus. Nou, dan gaan bij mij al alarmbellen rinkelen. Want mannen met iets te grote neuzen die of geen werk hebben, of geen vriendin en die dan denken dat hun leven gaat veranderen... op basis van je neusverandering, dat is heel gevaarlijk. Als ik denk dat in mijn handen uh, en met mijn idee over jouw neus... Uh, dat ik het onzin vind om aan geopereerd te worden... maar jij vindt het inderdaad echt een heel groot probleem... dan zou ik je adviseren eerst om naar een psycholoog te gaan... om daarover te praten. Hè, dus ik ga niet meteen jou opereren. Ik zou proberen wel een pad te laten bewandelen die jouw steun geeft. Dat wel. Nou, u geeft in ieder geval heel duidelijk aan dat u me niet gaat helpen. Maar als ik nou op internet ga zoeken op nou ja, uh, neusverkleining, neusverandering. Ik weet zeker dat ik dan een heleboel artsen vind die, ja, die mij acuut gaan helpen. Dat is het, uh, het, het bos waar je in verdwaalt als patiënt. Hè? Kijk, Wat je allereerst moet doen als je op internet bekijkt. is Moet je zien, wordt er goede informatie gegeven. Uh, wij van de Neusvereniging van Plastieus vinden dat je een gerenommeerd. Dokter moet hebben die lid is van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Geologie. Dan ga je naar die dokter toe. En dan is het natuurlijk zo dat, als, je, als het om cosmetiek gaat, dat er mensen zijn die willen geld in jou verdienen. Nou, en die grens die is natuurlijk heel tricky, eh, want we proberen juist gewoon goede, eerlijke informatie te geven. En in jouw geval is het verstandig om niet geopereerd te worden. Dat zou ik zeggen. En ik hoop dat uh, de collega's die daar ook voor de opleiding hebben... en die ook reëel zijn, dat ook gaan doen. Maar geheid dat als jij met jouw neus bij iemand komt... en je gaat lang genoeg shoppen... zal er wel iemand zijn die jou gaat helpen. Helaas. Maar uh, stel nou dat ik het toch wil laten doen. Um, hoeveel gaat het me dan eigenlijk kosten? Nou, in jouw geval dus niks. <laughs> ja, maar het is vanaf. Het is een categorie. En dat hangt een beetje vanaf van hoe uitgebreid je operatie is. En de vanafprijs... Die wij in onze kliniek hanteren is ongeveer 3500 euro. 3500 euro? Ik blijf nog wel even tinderen met lelijke meisjes. Lelijk, lelijk, lelijk, lelijk, lelijk. Jong lief. Sister van Train uit 2010. De Shaak. Ja, misschien wel het leukste onderdeel... vind ik zelf uit Start met Bart. Uh, het is de Shaak. En uh, je kent het misschien wel. Het is uh, eigenlijk heel simpel. Alle talenten van de B&A University... Uh, ik noem ze eventjes... Martijn, Judith, Esme, Roel, Jouke en Jolien... die proberen elkaar het leven zuur te maken... door nare, enge of vervelende opdrachten... voor elkaar te verzinnen. En in 9 van de 10 gevallen heb je geluk... want dan hoef je helemaal niks te doen. Maar één is iedere week de Sjaak. Vorige week was dat We Moest een week lang rauw eten. eten. Uh, en het idee is als volgt. Iedereen verzint een opdracht. Die gaan in de Hoge Hoed. En eentje moet er uitgevoerd worden door de Sjaak. Luister mee naar de opdrachten van deze week. Mijn opdracht voor de Sjaak van deze week is... Uh, loop een dag op skischoenen. Want aanstaande vrijdag vindt de skischoenrun in Rotterdam plaats. Dus dat leek me wel uh, een goede opdracht. Spannend. Een conducteur is deze week op het spoor gegooid uh, tijdens een ruzie met een reiziger. En ik denk dat conducteur wel een van de meest gehate beroepen is. Dus iemand mag een dag als conducteur gaan werken. Uh, de komende week begint de humormarathon. Dat is allemaal ten maat van de kliniek trouwens. Maar humor is uh, ja, een, een eigenschap die niet iedereen heeft. En daarom is optocht voor de Sjaak doe een optreden als stand-up comedian. Alouk heeft haar concerten in het Dome moeten afzeggen vanwege stemproblemen. Jij hebt dat niet en daarom de opdracht. Een hele dag moet je alles wat je zegt zingen. In Den Haag zijn zondag twee mannen spectaculair te grazen genomen door een politiehond. Daarom is mijn opdracht voor deze week. Kruip in de huid van de inbreker en wordt te grazen genomen door een politiehond. Hoehoehoe, ze zijn weer pittig deze week. De cabaretvoorstelling lijkt mij zwaar. Skischoenen, dat is wel te doen, maar dat is ook niet fijn. Conducteur, een dag lang zingen, ook heel vervelend. Ja, ze hebben de loodjes getrokken. Wie is de shaak? Laten we luisteren. Anouk heeft haar concert in de Dome moeten afzeggen vanwege stemproblemen. En jij hebt dat niet. Dus je moet een hele dag alles zingen wat je anders oh zou fuck. zeggen. fuck. Ja, dat is wel leuk. Fucking hell. Oh, dat lijkt me echt helemaal niet. Oh, Nee. Oh. Waarom lijk je dat niks? <laughs> ik denk dat jullie het heel graag wil doen. Jullie ja, willen graag doen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Nee. Loodje trekken. Oh. Ja? Nou, oh. daar gaan de namen weer. Die gaan ook even door elkaar. Ik kan niet zingen. Nee, nee maar, en het, het is maar, bijna onmogelijk, want je gaat gewoon automatisch praten. Als ik straks een broodje sta te bestellen op het station, <laughs> en er staat een rij achter me omdat ik 3,5 minuten over een opera van Puccini sta te doen. Daar. <laughs> Dan weet ik niet meer om, oh, ik hoop hoe ik me zo. voel. Ik hoop zo dat Martijn er moet gaan <laughs> En ja. jij kan ook nog een beetje zingen. Dus jij ja. staat niet compleet voor lul. Je staat altijd voor lul. We moeten ook iedereen nou, kom op met die naam. Ja, en, uh, als, je, als, je, als, je, als je nou gastvrouw bij ja, bnn bent, dan mag je al die gasten zingend ontvangen. Ja. Dat vinden zij wel leuk. Maar ook alles wat we hier nog op de redactie doen. Of we nou gaan bellen met iemand om iets te regelen. Oh, <laughs> alles ik moet echt niet. gezongen. Jongens. Ja. 24 uur vanaf Zeg maar, als ik het kaartje trek, nu. Lekker met Erwin Wendemars praten. Praten, zingen zal je bedoelen. Ik heb morgen een scriptiegesprek. Oh, okay. Degene die uh, vanaf nu eigenlijk zingen door het leven gaat... Nee! Is... Uh. Esmee! Nee! Yeah. Yeah. Yeah. <laughs> nee, niet meer. Dit is niet eerlijk. Oh Esme, sorry, God. je doet het verkeerd. Dat is niet eerlijk. Ja. Ja, het is vanaf nu, hè? Ja, dat betekent dat je vanaf, vanaf, vanaf Ik haat mijn es, leven. Esme, wat is je eerste reactie hierop? Fuck my life! Dit is echt heel erg keul.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 Williams en Daft Punk zijn gewoon heel blij als ze 24 uur mogen zingen. Je hoorde ze met het nummer Get Lucky. De shaak. Ja, geldt dat ook voor Esmee? Dat is natuurlijk de vraag. We hoorden net dat Sme deze week de shaak is. Ze moet 24 uur per dag alles zingen. Uh, geen eenvoudige klus lijkt me. Uh, luisteraar, hou je hand bij de volumeknop van de radio en luister mee naar Sme. Vraag toch allemaal de kleren, val voor mijn part allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren, ik eindig toch wel in de goot. Nou, zoals je dus kon horen, kan ik dus echt niet zingen. Dus daarom heb ik van tevoren maar even gebeld met zang- en stemcoach Lana Wolf. Want zij is expert op dit gebied. Met Lana. Hallo, met SME Paagman. Hallo. Hallo. Ik mag 24 uur alleen maar zingen. Oeh, leidelijk dat stemmetje. Ik ben op zoek naar tips, want ik zing echt heel erg vol. Als je nou voor jezelf een stuk of zes, zeven liedjes op gaat schrijven... die je zo het begin, uh, wat je makkelijk vindt, wat je leuk vindt... en wat niet al te hoog is, want ga niet in je allerhoogste register zitten... Dus blijf een beetje waar je nu zit, hè? in het middengebied. Midden Schrijf je gewoon een stuk of 7, 8 liedjes op met een begin. Uh, ding dat je altijd even kan kijken op de brief. Van, oh ja, dit, deze toon heb ik ook nog, dan is het niet zo eentonig. En ook voor de mensen die aan de andere kant hangen, dan is het leuk om naar te luisteren. Oké, okay, heel erg bedankt en... voor de tip. Graag gedaan, veel succes. <laughs> Dankjewel. Doeg. Doei. Doei. Ik heb voor. Gekozen, maar ik word hier nog gekker van. Dus ik ga maar lelijk zingen, want dat is toch beter. Ja, en de hele dag zingen betekende dan ook echt de hele dag zingen. En ik werd precies gebeld toen ik in de trein zat. Goedemorgen met Esmee. Hoi, met Nisana. Ik ben lekker aan het zingen Hoezo? Ik moet voor een reportage de hele dag zingen <laughs> Oké, okay, zullen we vanavond afspreken? Dat lijkt me een goed idee Hopelijk word je niet gek van mijn gezang Dat hoop ik ook, ja Oké, okay, tot vanavond. Hé, hey, doei. Doei. Ja, ik werd dus wel een beetje raar aangekeken in de trein. Dus ja, ik vroeg maar meteen wat ze er dan van vonden. Wat vind je ervan dat ik de hele tijd aan het zingen ben? Ik word er wel vrolijk van. Ja, eigenlijk gewoon een combinatie van alles. <laughs> Ja, ik weet het. Ja, ik vind het wel grappig. Ik word er vrolijk van. <laughs> ik ga zelf ook gewoon meezingen. Voor de mensen om me heen was het blijkbaar best leuk om aan te horen een dagje. Maar ik was aan het eind van de dag kapot. Echt, alsjeblieft. Laat me dit nooit meer doen. Ik bedoel, laat me dit nooit meer doen. Ja, Esmee, wij waren daar uh, drie minuten al uh, helemaal kapot. Ik hoop niet dat je volgende week weer de Sjaak bent. Volgende week weer een nieuwe. Ja, net konden we horen dat Martijn van BNN University... in de auto onderweg was naar Tijalf. Uh, Martijn, ben je daar inmiddels aangekomen? Ja, Bart, ik ben inmiddels in het ijsstadion um, in Tijalf. En ik zit nu op de plek waar normaal gesproken... Kleintje Pils zit. En ik weet niet of je wel eens... Uh, uh, naar schaatsen kijkt, Bart... maar altijd, als er geschaatst wordt... In, in waar ook de wereld eigenlijk... maar vooral toch hier in Tiaf... Um, is er altijd een, een, een, een band... een blaasband... Uh, die, die de hele middag... Op, van je scherm af knalt... waar je Mart Smeet soms... niet eens meer door kunt horen. En het trieste nieuws is... Kleintje Pils is tijdens de NK afwezig. Ik heb ze geprobeerd te bereiken, maar ze zeiden dat ze andere verplichtingen hebben. Ja. Nou, je hoort dat uh, Of ik, ik weet niet of je op de achtergrond kunt horen. Maar dat uh, uh, uh, uh, Tiaf zelf voor muziek heeft gezorgd. Luisteren op dit moment naar André Hazes. Zij gelooft in mij. Maar dat is ja, dat niet echt een sfeer. Maar het is meer een tranentrekker. En daarom heb ik zelf ook wat uh, gedaan. Om misschien een beetje de sfeer te verhogen. Ik ben even naar de muziekwinkel geweest. En ik heb even een instrumentje gekocht. Want ik dacht, ja, een, een Tialf zonder muziekmakers. Dat kan gewoon niet. Dus ik heb even een. Uh, nou, ik, ik moet misschien nog even oefenen, dus dat ga ik... Nou, dat is hem nog niet helemaal, uh, zoals je misschien wel merkt. Um, het is moeilijker dan je denkt, ook uh, zo'n mondharmonica. Um, de sfeer wordt er tot nu toe niet beter op. Uh, maar ik heb gelukkig nog even wat tijd om te oefenen voordat hier de wedstrijden beginnen. Uh, terug naar jou, Bart. Martijn, dat is toch niet het geluid dat uit de mondharmonica komt. Ik word hier een beetje verdrietig van, maar inderdaad, je hebt gelijk, je probeert het tenminste. Uh, hou vol daar en we spreken je straks weer. Kedeng, kedeng, kedeng, kedeng, kedeng, kedeng. Oeh, oeh. BNN University. Op sport. Wat zou jij jezelf veranderen? Wat zou jij aan jezelf veranderen? Roe eigenlijk. Ja, ja ik, ik durf het niet, denk ik ook. Ik, er zijn wel dingen waarvan ik denk, nou ja, dat... Misschien moet ik iets meer gaan sporten of zo, maar ik zou niet echt een soort cosmetische ingreep doen. Volgens mij gaat het helemaal niet goed komen. Maar waarom niet? Ja, maar nou, dan, ik, kijk, ik zie Michael Jackson dan gelijk voor me. Die laat alleen maar dingen veranderen, het werd alleen maar erger. Ja, maar ze kunnen echt superveel nu hoor. Ja, maar, maar, mag ik eerlijk zeggen, heb je ooit iemand gezi zeg, uh, ge gezien of ge gehoord die zei van oh, wauw, die heeft zichzelf echt leuk laten veranderen. Het is toch altijd zo dat iemand zegt, wow, nee, oh maar... weer zo'n botox trut. Ja, nee, maar okay. als het goed is, zie je het niet eens hè. Als het goed is, heb je het nu niet door... Kijk, als je te veel doet, dan, dan is het overduidelijk. Ja, daar loopt een soort Barbiepop rond. Maar bijvoorbeeld, ik zou... Nou ja, dat is misschien niet echt mogelijk. Maar als ik iets aan mezelf zou willen veranderen... Dan zou het toch mijn lengte zijn. Ik zou toch minstens 20 centimeter te bulp willen. Ja, maar dat hoort toch ook gewoon bij jou? Jij bent uh, die kleine ablonder die uh, graag zingt. Nou, ja. hey, dat, dat is toch helemaal niet erg? Maar, maar we moeten gewoon blij zijn met wat we hebben. Want... Anders zou iedereen perfect zijn en dat is niet leuk. Nou, heel veel mensen moeten niet blij zijn met wat ze hebben, maar om dan zo'n cosmetische ingreep te doen, ja, ik vind dat gewoon ver gaan. Ja, ik heb het gedaan en ik heb je hebt het okay. gedaan. Ik huh? heb het gedaan. Oh, wat heb je gedaan? Ik heb, heb het laten doen, laat ik het zo zeggen. Wat, <laughs> wat heb je ja, ja, ze. Hebben met mij, hebben, ze heb, ik heb een open, oogoperatie gehad, want ik keek schil. En dat hebben ze nu, ge nu rechtgezet. gezet. Ja, ja of, schil. Ik loens het, ze, zeg maar. Dat je één oog heb je dan. Uh, ik kan maar met één oog tegelijk focussen. En het oog dat ik niet gebruik. Dat andere deed niks. Jawel, maar dat gaat dan zeg maar zo naar boven de hoek uh, in. En dat, en dan, Creepy. Als je mensen aanspreekt die je eigenlijk niet kent. Die kijken dan echt zo naar achteren. Om zich om te geven. Heb je het tegen mij? Uh, <lacht> en dat is echt kut hoor. Want ik, had, ja. ik had op een gegeven moment uh, ik kwam erachter zeg maar dat ik allemaal van die tics had uh, ontwikkeld. Van dat ik in mijn ogen ging wrijven of de hele tijd wegkeek. En toen dacht ik, what the fuck? Als er iets aan gedaan kan uh, worden, dan waarom dan niet? Nee, Oké, okay, maar dat is uh, een plastische chirurgie die dan uh, noodzakelijk is wel een beetje, ook in jouw geval. Ja, ja, niet noodzakelijk. Het is gewoon dat ik het fijner vind. Het ik is ik niet mooi levensbedreigend, nee. maar het, het is mooier en het laat je mooier voelen, toch? Ja, en het is ook wel inderdaad even met uh, je zelfverzekerheid te maken. Want je wordt echt gewoon best wel... Het is echt niet fijn als mensen in een keer maar om te gaan kijken van... Uh, tegen wie praat je nou in godsnaam? Want uh, je kijkt me niet aan of zo. Om nou met een piratenhooglapje rond te lopen is ook best wel wat. Ja, hè? nee. dat. Uh... Nee, Oké, okay, dat begrijp ik dan wel. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik sta best wel als het soms uh, handiger is dat je een... Uh, waardoor je beter kan leven en uh, dus plastische chirurgie daarvoor gebruikt... Dan vind ik het best wel heel uh, goed. Alleen, uh, ik, dat botox en uh, dikkere tieten, nee. Heb dat, jij er nog iets ik toe, toe te voegen, Esme? Als je jezelf niet goed met jezelf voelt, dan moet je het veranderen. Maar als je tevreden bent, dan moet je het lekker zo houden. Ja, wat prachtig. Ja, vind ik mooi. Dankjewel, ja, SME. Ja. ja, wel fijn te horen dat SME dat zo consequent doorvoert dat 24 uur zingen. Je hoorde de jonge honden van de BN University over plastische chirurgie.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 met We Are Young en dan zit het eerste uur van start met Bart er alweer bijna nou, op het komende uur hebben we live in de studio een crowdfunding project dat wordt spannend het is iets met daklozen die popcorn verkopen we hebben ook nog een reportage over een vreemde vogel die levensechte babypoppen verzamelt en we gaan het hebben over de snor blijf luisteren straks in het tweede uur van start inderdaad met Bart <lacht>